7 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Op de Nieuwe Maas in Rotterdam is een dode gevallen bij een aanvaring. Na het ongeluk werden 10 mensen uit het water gehaald. Zij zijn aanspreekbaar. Of er nog meer mensen in het water liggen, is niet bekend. Een speedboot en een sloep zouden elkaar hebben geraakt. Het scheepvaartverkeer ligt stil vanwege het ongeluk. Het stadion van AZ wordt pas vrijgegeven als het weer veilig is. Dat laat de gemeente ook maar weten. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. De onderzoeksraad voor veiligheid zei vandaag dat het dak verder kan instorten. Er zijn nog twee breuken en verdachte plekken gevonden. Die zijn een acuut risico, zegt de raad.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 En in Rotterdam wordt de grootste windmolen ter wereld neergezet. Hij gaat proefdraaien op de Maasvlakte. De molen is 260 meter hoog en daarmee bijna even groot als de Eiffeltoren. Hij kan energie opwekken voor zo'n 16.000 woningen. En dat is tientallen procenten meer dan de beste windmolen tot nu toe. TNO gaat hem de komende jaren testen om nog grotere molens te kunnen bouwen.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 danse La la la la la la La la la la la la Alors on chante Alors, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, allaan, une, qui dépense dit crédit créance dit dette de lui qui a dans la merde qui dit amour qui les bosses die toujours et die des qui t'y proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls die cris de die monde die de famille dit rarement et dit vrai si réveil entre sort de la veille on sort vous oublier tous les problèmes alors on danse alors on danse Alors dan dans, dan, Alors on dans, dan, Alors on dans Alors I'm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 boy Oh yeah